De Duitse stad Essen is samen met het hele roergebied een jaar lang culturele hoofdstad van Europa. Het jaar werd gisteravond met feest en vuurwerk geopend door de burgemeester van Essen. Ook bondskanselier Keuler en voorzitter Barroso van de Europese Commissie waren erbij. Er worden dit jaar duizenden concerten, tentoonstellingen en andere culturele evenementen gehouden. Verwacht wordt dat daar zo'n 5 miljoen mensen op afkomen. Het is voor het eerst dat een hele regio is aangewezen als culturele hoofdstad van Europa. Het roergebied deelt de titel dit jaar met de Turkse stad Istanbul en de Hongaarse stad Petsch. Voor de noordkust van de Amerikaanse staat Californië heeft zich een aardbeving voorgedaan. De beving had een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in de grote Oceaan op zo'n 43 kilometer van de kustplaat Eureka. Volgens de Amerikaanse geologische dienst is er geen gevaar voor een tsunami. Voor zover bekend heeft de beving alleen wat lichte schade veroorzaakt. Aardbevingen komen geregeld voor in Californië. De staat ligt op de San andreas breuk waar aardplaten langs elkaar schuiven. Volgens de Franse sportkrant L'Equipe doet het voetbalelftal van Togo toch mee aan de Afrika-cup. Na de aanslag op de spelersbus trok de Togolese regering het team gisteren terug... Maar in een interview met de krant zegt middenvelder Ramau dat de spelers unaniem hebben besloten om door te gaan. Het toernooi om de Afrika Cup is in Angola. De aanslag was in de onrustige regio Cabinda. Rebellen namen de spelersbus vrijdag onder vuur. En hierbij vielen drie doden. De chauffeur, een assistenttrainer en een woordvoerder van het elftal. De eerste wedstrijd van Togo is maandag tegen Ghana. Het weer: bewolkt en in het noorden valt sneeuw en vooral daar is het glad. De noordoostenwind is vrij krachtig tot hard. Ook de komende dag sneeuw, maar de wind neemt geleidelijk af. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. Okay. Yeah. it.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 Do I want you, I want you, I want you, I want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 6.9. Zie And